Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Maar nou net wel met het NOS-journaal. Het bestuur van de DSB-bank heeft minister Bos om 100 miljoen euro staatssteun gevraagd. om de bank te redden. DSB hoopt vanavond nog van Bos te horen of hij het verzoek inwilligt. Naast de 100 miljoen van Bos, denkt de DSB-bestuur nog eens 100 miljoen bij elkaar te krijgen door mensen met een achtergesteld deposito hun spaargeld te laten omzetten in aandelen. Volgens DSB is met deze 200 miljoen een eenvoudige doorstart van de bank mogelijk. Aan het begin van de avond werd bekend dat de onderhandelingen met een Amerikaanse investeerder over een overname van DSB-bank op niets zijn uitgelopen. Directeur Scheringa van de DSB-bank heeft van de rechter tot morgenochtend 9 uur de tijd gekregen om met een plan te komen waarmee een faillissement kan worden voorkomen. Dirk Scheringa heeft begin oktober zijn eigen spaarrekening bij de DSB-bank leeggehaald. Dat staat in een verklaring op de website van RTL Nieuws. Het ging om een bedrag van 700.000 euro die hij overmaakte naar een andere bank. Scheringa deed dat uit woede over de Nederlandse bank die hem meedeelde dat hij moest terugtreden als voorzitter van de raad van bestuur van DSB. Scheringa heeft het geld later teruggestort en wilde niet de indruk wekken dat hij zichzelf wilde bevoordelen. De bevolking van Antwerpen heeft in een referendum tegen de bouw van een enorme brug over het noorden van de stad gestemd. 59% is tegen de brug die een ringweg zou vormen naar een tunnel onder de schelde. Volgens de tegenstanders veroorzaakt de brug veel te veel luchtvervuiling voor de bewoners van de noordelijke wijken. De brug die de Lange Wapper wordt genoemd kost naar schatting 3 miljard euro. Het referendum is niet bindend. Het gemeentebestuur van Antwerpen adviseert de Vlaamse regering en die neemt uiteindelijk een besluit. Het weer morgenochtend bewolkt overwegend droog. Later vanuit het zuiden zon. Het wordt een graad of 12. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Zie met nu. Tap tapie. Twee twee uur van aflevering 642, mee te lezen op www.zfmzandvoort.nl En we zijn dit uh, uur geopend met asianfuture.com, asian-future.com om precies te zijn. Dat is het label van Planet Passion van Adex, Future. Ja. En, uh, lekkere muziek van verschillende soorten stijlen. En daar kom je een, uh, een uurtje wel mee door. We gaan verder met uh, muziek van From the Heart van Kim Skoffbay en Peter Brander van Muziek. Veel luisterplezier. Ik spreek je even aan het eind van dit tweede uur. Graag tot straks. Tuve sarva satike shrannya trambakarevi narayani namastute sarva mangala mangalye shreshavatch sarike shrannya trambakarevi narayani namastute sarva mangala mangalye shreshavatch sarike shrannya trambakarevi She got me a drum